Hij keek huiverend om zich heen. En dan te bedenken dat thuis de haard knappert. Oh, oh. En toen viel zijn blik op het vervallen stationnetje van Ugotherp. Oh, allicht is daar meer beschutting tegen de gure wind dan hier. Dit gaat uren duren. Oh, tocht hier recht doorheen. Het is binnen al niet veel beter dan buiten. Alles is hier verlaten en nutteloos.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 station oh, weer zes uur Het is een heuse leven en kijk wat enigjes nou. een klant Wabbes Wabbes <laughs> Wachel wat doe jij hier? Werk ja, je natuurlijk? Zie je toch? Ik heb een betrekking bij de Orient Express. <laughs> de railsolie en de boel schoonhouden en alles. Oh. Hard werk hoor. Vooral als reizigers komen. Ja, ja, ja. Maar jij bent de eerste, zover ik weet. Ik uh, dacht dat dit lijntje opgeheven was. Uh. Uh, waarom uh, Orient Express? Uh, trouwens, oh. ik ben geen klant. Ik wacht alleen maar op Tompoes.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 Als u zich had willen onderscheiden, had u kunnen profiteren van de speciale attractie. De strijd tegen de acht monsters. Nou, Maar u wilde iets anders. Ja. ligt het pad dat de oude onthaler voor u heeft klaargelegd. Volgens uw wensen. En nu moet u werkelijk gaan, want de verheven vergaster wacht op u.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 En voor de lange rij deuren stond de conducteur breed te glimlachen. Wonderlijk zijn de gangen van het lot. Oh, wat oh, is mooi. Waarom hebt u mij dat het gevaarlijke pad opgeduwd... in plaats van mij de herberg te wijzen waar ik als hier recht op heb? De hoge herberger heeft het een andere draai gegeven, oh, zie ik. Oh, weet u wel dat mijn dieren gezond rijden... Waarschijnlijk is het toch de bedoeling dat u gebruik maakt... van de speciale attractie van vandaag...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 Laten we je even rusten, voordat we de uitgang gaan zoeken, jonge vriend. Hmm. Hmm? ik vertrouw het niet. Ja, maar... Ziet u dat gat in de grond waar huh? die dampen uitkomen? ja. Oh, yeah. Het zou best kunnen dat... Huh? Op dat moment rees er de bedoelde opening een sierlijk tafeltje omhoog. Oh. Het was bedekt met zilveren schalen en telljoren die gevuld waren met kostelijke spijzen. Oh. oh. oh. oh.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 Eerst even rust hoor. Na al die koude en ontberingen moet men aan mijn tere gezondheid denken. De olie. Hij slaapt. Intussen was commissaris Bas bezig om het vervallen stationnetje van Ugolterp te onderzoeken. De klacht van de landbouwerswerp begint te veel tijd te vergen. Iedereen weet dat deze spoorban is opgeheven. En als de briefje over Bommel hier niet gehangen had, zat ik nu alweer prettig op het bureau. Waar blijft Torknoper eigenlijk? En waar is die zogenaamde chef? Is daar iemand? Kom maar tevoorschijn, ik heb je in de gaten. Flauw, om me wakker te maken. De wekker is nog niet eens gegaan. Waggel, wat doe jij hier? Even mijn pet opzetten. Zo, nou ben ik de zon, chef. Weer met de trein mee. Dan moet je nog een poos wachten, want die komt pas als de wekker is gegaan. Schei uit met die onzin. De spoorweg is hier opgeheven. Niks hoor. Hij ligt er nog. Kijk maar. Die rails zien er schoon uit. <laughs>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 Maar daar kwam niet veel van terecht. De conducteur scheen door de deur te kunnen kijken. Ik zie je wel. Wat kwaad, hè? Zet die emmer neer, vent, en kom tevoorschijn. Men kan de voerman van de grote onthallen niet op die manier vangen, hoor. Tom Poes gaf het nog niet op en sprong bliksem snel achter de deur vandaan. Maar de conducteur had hierop gerekend.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 Kijk nou, toch eens. De trein komt zonder dat de wekker is geraakt! En dan nou wordt die in de slag genomen, bezet de voertuigen. Laat niemand ontkomen! Alle passagiers opschrijven!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 Nee. Maar dit kan niet. Het is onmogelijk. De locomotief ja, was verlaten. En dus... Dit kan... Niet. Werk. En dat noemt zich tegenwoordig brigadier van politie. Een aankluiting. Boosheid en opstandigheid helpen niet. Zelfs uw agenten kunnen de Orient Express niet tegenhouden. De grote onthaler heeft ingegrepen...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 De, de wegen lijken hier zo op elkaar. Je, uh... Heb je mijn agenten niet gezien? Huh? Iedereen is weggeraakt, zelfs doorknopen. Uh, ik, ik, ik kwam uit uh, die richting. Oh. Huh? Dat geloof ik, bedoel ik. Oh. Uit de lucht ziet alles er zo anders uit. Net een doolhof, als u begrijpt wat ik bedoel. De politiechef haalde de schouders op en begon in de aangewezen richting te lopen. Heer Bommel volgde hem op een afstandje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 Uh, daarboven. Opening. Luik. Komt licht door. Wedde dat daar. Uh, onthaler zit. Deze gedachte gaf hem reuzekracht. Uh. Zodat hij zijn moedervoeten voeten de laatste treden uh. opsleepte en zijn hoofd uit de dakopening stak. Uh.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 Uw gangen hebben hem veel lering en vermaak gegeven. Oh. Ook uit hij zijn genoegen dat hij de weg naar boven hebt weten te vinden. Oh, juist. Uh, nu, uh, mijn naam is uh, Olivier P. Bommel. Uh, wilt u dat de heer Onthaler vertellen? Zeg hem dat de restauratie goed was, maar dat de treinenlopen te uh, wensen overlaat. En de conducteur, uh, het personeel, bedoel ik? Allemaal geromierte, een hele oh. stad. Ze zijn dom en duur, maar ze zijn gehoorzaam. Uh, ga maar slapen, pleur. Ik heb nu geen zin in een vertaler. Oh, ik bedoel, uh, ik begrijp niet. Nee, uh, hey, dat doet uh, niemand. In raadsels loopt men rond. Dat is nu juist het aardige van het plan. Maar komt hij toch hier zitten? Lekker warm ja. en zacht. En uh, wilt u iets eten? Hij draaide een knop oh. om, waardoor alle televisieschermen donker werden.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 Nu kan ik anderen de ervaring laten opdoen en er zelf wijs van worden. <laughs> Hoe vindt u dat? <laughs> en, en alles kan wanneer men olie heeft. Men laat knappe koppen machines ontwerpen die men door dure, domme, choromieten laat bedienen. En zelf draait men alleen maar knopen om.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 ja. Wat zegt u ervan? Ja, hallo, hé, wakker worden. Die avond was er een ongewone beweging bij het afgedankte station Ugelter waar te nemen. Het begon ermee dat de stationschef, Wams Wachel, gewekt werd door journalist Argus. Lang voordat de wekker was afgegaan. Wakker worden. Wat is dit voor geroep? Niks aardig hoor. Ik heb toch zeker slaap nodig? <lacht> zeker. Maar hier gebeuren dingen die onze lezers zullen interesseren. U kent dat. Eh? De landbouwer Zwerp heeft geklaagd over rails over zijn land.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 Door de tv heb ik ja. over deze trein gehoord en omdat die Olivier toch niet thuis is, heb ik de handen een weinig vrij als men mij toestaat. Um, nou heb ik een zwak voor stoomtreinen en zodoende dacht ik men kan mij niet euvel duiden wanneer um, ik um... mag ik een dag retour? alsjeblieft. Er komt er nog wat van. Zo halen we de trein niet, jongeman. Nee, opschiet, hè? Uh, Jammer. Maar... Ik moet even met de hoofdredactie praten. Hier zit iets achter. Dat is vast.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 zoals de grote onthalen voorspeld heeft. Een volle trein. Maar gelukkig hoeven ze deze reis geen kaartjes te hebben. Maar gaat Een volle trein? Net als ik dacht. Dat wordt morgen een de dag... met het moeras als speciale attractie. En zo leerzaam. Nou, ik ga nu nee. rusten. Maar u mag nog oh. wel wat eten als u wilt. Nou, dat ik dan... Er zijn nog loomzwoelers en daar ligt ook nog een klambol. Oh. En als u het koud krijgt, is op de verdieping hieronder een donze divan. Oh, oh. Maar u moet niet naar de begane grond gaan. U hebt daar niets oh. meer te maken. En bovendien nee. heb ik daar dommelwolken nou, laten dalen. Ik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 Van rommel, hè? Eet toch iets. Dat nee, zal u goed doen. Nee, nee, nee. Ik, uh, wacht even. Maar straks dan. Ja. Oké. Dan kunnen we eerst gezellig met z'n tweetjes... naar de aankomst van de treinpassagiers in het boeras kijken. Excuseer. <tie> <tie>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 Wilt u niet iets geven? Intussen ontwaakte boven hem het politiekorps van Rommeldam en de ambtenaar Dorknoper uit een diepe slaap. Toen de beambte de ogen opsloeg, zag hij dat de wolken oh. weer een zacht licht uitstraalden. Het is dag geworden, maar wat gebeurt er met het Doelhof? Dat was een begrijpelijke vraag.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 Dat hij een ongeremd uitzicht had, terwijl hij zelf niet gezien kon worden. Oh. Toch plotseling veranderde dat. Het kunstlicht doofde. En er stak een sterke wind op, die de nevels en zijn mokka schuimpje meevoerde. Oh. De agenten deden hun best om de verwilderde menigte naar het station terug te leiden. En commissaris Bullebas toezicht op de verwarring.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 staarde de menigte terug. Oh, men heeft mij gezien. Dit is het einde. Ga opperhoeder een zeggen... dat er beneden geen plan meer is. Alleen nog maar chaos. Zeg hem dat voor mij... plan Z nu in werking treedt. Oh, oh. Wat een wind...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 De vlucht is alles wat u overblijft. Men kan niet ongestraft een moeras op het publiek loslaten. Het is begrijpelijk dat u bang geworden bent, nu men u gezien heeft. Vluchtig? Hm? Nee, de diepere zin is eraf. Ah, wat is het? Eh? Wanneer men de achtergronden van de hoge herberger kent, ja? is hij niet langer almachtig. Ah, maar... En dan is deze hele schepping niet langer leerzaam en onderhoud.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 We moeten hier weg, hm? bedoel ik. Al zouden we moeten lopen. Op station Uffelterp stond Wannes Wachel op het punt om weg te gaan toen hij de trein zag naderen. Ja, Gelukkig. Maar er zijn nog geen passagiers hoor. Ik hoef dus niet met mijn lantaarn te zwaaien. Wat reuzevol is die! En met een heuse machinist!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 heeft u toch zeker niks te vertellen, want hij eet niet eens koekjes. Het zal hier nooit meer druk zijn, zei hij. Nou, dan kan ik net zo goed de wereld intrekken. <laughs> want juist nou het leuk begon te worden, is alles afgelopen. Maar nog niet alles was afgelopen. Tot zijn verrassing zag hij een hefboomlorry over de rails naderen...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 een spoor van dalende taarten achter zich latend. De grote onthaler heeft toch zijn woord gehouden. En zoveel. Ik kan het best een weekje, dat is logeren. Ja. Maar het is even goed. Jammer. Dat het niet meer uit Ik had lekkere koekjes. En ik had werkelijk honger. praat met er niet van? Uh...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 Er zweeft me een getreffeerde zwezerik voor de geest... voorafgegaan door een gebonden potage... getrokken van een doorwege... Uh, nee, daar niet. Uh, ik, ik heb kou mijn innerlijk gevat. Uh, een bruispoeder zal me goed doen. Dat was natuurlijk wel even een teleurstelling. Maar gelukkig had Tom Poes wel trek...